De Amerikaanse vicepresident Pence gaat tijdens de winterspelen in Zuid-Korea een ontmoeting met de Noord-Koreaanse delegatie niet uit de weg. We zullen zien wat er gebeurt, zei Pence. Hij woont vrijdag de opening bij van de Spelen. Pence herhaalde dat Noord-Korea moet stoppen met het ontwikkelen en maken van kernwapens. Het weerperiode met zon in het zuiden is het vaker bewolkt. In Limburg valt mogelijk een vlokje sneeuw. Vanmiddag wordt het 0 tot 3 graden. Vanavond en vannacht vriest het in het hele land. De temperatuur ligt tussen de 3 en 8 graden onder nul. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de N242 in beide richtingen dicht. Dat is de weg Alkmaar-Middenmeer. Er is een ongeluk gebeurd uh, nabij omval vlakbij Alkmaar. Dat was de verkeersinformatie. Ja.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 Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee. Keihard! Ik heb de zon zien zakken. De zon zien zakken. De zon zien zakken in de zee. En we vervangen alle zits door snoen. Ik heb de snons niet snakken in de snee. Ik heb de snons niet snakken in de snee. Niet opgeven. Ik heb de snons niet snakken. De snoens niet snakken. De snons niet snakken in de snee. En we vervangen alle enten door een r. Ik heb de snoers niet snakken in de snee. Ik heb de snoers niet snakken in de snee. Ik heb de snoers niet Snake, er de nog snakken er En we snakken alle is nog steeds, vervangen is nog steeds, er is nog steeds, er is nog dat sta. is nog steeds, er is nog steeds, er is nog steeds, er personeel. nog steeds, dat is nog dat er is nog steeds, er is nog steeds, er is Kom op, werk. Artiest in het licht. Ja. Het is niet mijn favoriete zanger, maar ja, hij is jarig vandaag. Axel Rose met Guns N' Roses. En dan doe ik er maar gelijk het mooiste nummer dat ze ooit gemaakt hebben. November Rain. Duurt wel acht minuten, maar goed. Daarna gaan we lekker eten. Ja, bijna acht minuten lang in uh, November Rain en we draaiden dat omdat Axel Rose vandaag uh, jarig is. Jawel, hij werd geboren op 6 februari 1962 in uh, Lafayette. En uh, nou ja, hij is natuurlijk een Amerikaans muzikus, bekend als de zanger, tekstschrijver en oprichter ook van de hardrockband Guns and Roses. En dat gebeurde al na een aantal mislukkingen. Had nog een aantal bandjes daarvoor. Dat ik het allemaal net niet werden. Maar Guns N' Roses, ja, ik we weet het. Het is een grote succesband. En ze komen, als ik het goed heb, binnenkort weer naar Nederland. Uh, ja, in het Gofferpark in Nijmegen. Als ik wel ben geïnformeerd. Ja, woehoe. Goed. Uh, en ander goed lid, groot lid van deze band. Is natuurlijk de gitarist Slash. Ja. Zeg Beb. Ja, heb jij vork en mes klaar liggen? Ik heb de tafel gedekt. De tafel is gedekt. Nou. Glaasjes staan nog leeg. Staan nog leeg, maar dat ja, ja. Ja, ja, nee, uh, Dit is Het recept, recept van ja? de week. Ja. Daar komt, daar komt ze. Ja. Een recht wat u makkelijk thuis kunt maken. Ja, ja. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www. Facebook.com Schuilingstreep Lunch. Zo, ik het even oh, weten, hè? Ja, dat ja, is even weten, We weten er alles van hoor. Het ja. is vandaag. Het is vandaag een vegetarische kapucijnen schotel. Oh. De bereidingsduur is 20 minuten en het recept is voor ongeveer vier personen. U heeft daarvoor nodig één grote ui, twee tenen knoflook, twee eetlepels olijfolie, 1 schaaltje korten. Fijn gehakt a 175 gram. Een zakje kruidenmix voor gehakt met uitjes ongeveer 40 gram. Een zak Italiaanse wokgroenten en capuciners uit blik van, blik van 850 gram. Zes eetlepels piccalilli uit een pot a 360 gram. De bereidingswijze is als volgt de ui in de knoflook pellen en fijn snijden. Olie in wok verhitten en hierin ui en knoflook 3 minuten bakken. De koren met de gehakt kruidenmix toevoegen en 1 minuut meebakken. Ook groenten toevoegen en 5 minuten meebakken. capuciners met vocht toevoegen en op een laag vuur 5 minuten laten pruttelen. Naar smaak voegt u zout, peper en pikalili toe. Capucijnerschotel over de 4 borden verdelen. Eet vooral smakelijk en mocht u geen... Uh, vegetarische uh, eten willen... dan is er een vleesvariant. Dan vervangt u de kwarren door spekreepjes. En laat u uiteraard... de kruidenmix zitten. Tot zover ons recept. Weer hartelijk toegestuurd door Angela. Waarvoor bedankt? Ik weet al welke variant ik kies. Met spek? Ja, wat dacht Met je? Met spekreepjes. Ik vind, het echt, <lacht> ik vind het hele vegetarische gebeuren. Ja, het zal uh, uh, werkelijk Maar ik vind helemaal niks. Ik vind het allemaal zo verschrikkelijk flauw. Maar, ja. maar goed. Uh, ik hoor, uh, weet je trouwens dat, uh, dat uh, Lily is uh, opgepakt? Lily is opgepakt? Ja, hij is opgepakt. Tel. Ja, ze wil niet pikken. <lacht> en toen zei ze, je mag niks pikken, Lily. <lacht> flauw hè? Hij is net zo flauw als de vegetarische vleesvervangers. <lacht> Daarom kwam ik er misschien ook wel op. <lacht> ja, je weet maar nooit. Daarom kwam ik er misschien ook wel op. Het, het recept is, dat zeg ik nog maar even terug te lezen, natuurlijk op onze Facebookpagina Facebook pagina www.facebook.com en dan is Ken Streep en dan Zandvoort Luncht. Dus niet CFM Luncht, want dan komt u ergens anders terecht. Nee, Zandvoort Luncht. Is dat duidelijk? Oké. Okay. Dan ga ik door met uh, artiesten in het licht. Ja, ik heb, het hele programma is vandaag weinig uh, gewijd aan artiesten in het licht, want ik heb er een, een heleboel vandaag. Soms heb je het van die dagen. Dan zijn er een heleboel jarig of, of uh, dood of uh, weet ik veel. Nou, uh, de komende 10 minuten of 6 uh, minuten is het alleen maar uh, -muziek. Ja, Allemaal western. De eerste in het licht. De eerste die we gaan draaien is Hugo Montenegro uit de film The Good, The Bad and the Ugly. Je kent het niet, hè? The Good, the Bad and the Ugly. Een van die uh, bekende western films, die uh, in de jaren zestig, denk ik, ja, zo'n beetje toch wel uh, uh, uh, op gang deden. en zeer veel succes hadden. Eigenlijk een beetje de voorloper van Once Upon a Time in the West. Uh, zo'n beetje deze film. En uh, Hugo Montenegro, dat was een, orkestlader die we, een leider met een cordij. Die uh, werd uh, geboren op uh, 2 september 1925. En dat gebeurde in, uh, even kijken, in, uh, staat dat er ook nog bij waar hij geboren werd? Palm Springs, geloof ik. En dat was een uh, Amerikaanse, en hij, hij overleed, want daarom was hij natuurlijk in het licht. Hij overleed op 6 februari 1981. Jawel. En hij was een, een, een, ja, een componist en uh, schreef uh, veel filmsoundtracks. Ja, dat deed hij allemaal. Gewoon, ja. Hij heeft ze. Um, zijn beste werk uh, is, uh, nou ja, natuurlijk. Uh, dat is natuurlijk The Good, The Bad en The Ugly. Uit uh, allerlei spaghetti-westerns. Uh, west, en uh, uh, The Good, The Bad en The Ugly, zei ik al. Dat is een van zijn allerbekendste. En, uh, even kijken hoor. Wat hebben we nog meer? Oh ja. Hij uh, componeerde ook nog de film voor de westernfilm Cheryl. Uh, waar Elvis Presley een hoofdrol in speelde. Zo. Kijk. Weet je dat ook weer. En uh, de volgende is ook een beetje uit een western. Maar dan niet uit een film. Maar uit een televisieserie. Ja. <laughs> Beb en ik samen nog wel. Nou niet samen. Maar allebei in verschillende huizen. Waarschijnlijk wel naar gekeken. In, nou. uh, in, in, uh, in Zwart-Wit. Met Clint Eastwood, Clint Eastwood onder andere erin. Ja, beb. Ja, ja, ja. Ja, ja dat weet je. Nou, hier heb je hem hoor. Right, Frankie Lane. Keep rolling, rolling, rolling.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 Ride them in, cut 'em out, cut 'em out, ride them in raw. Keep moving, moving, moving, though they're disapproving. Keep them doggies moving raw. Don't try to understand them, just rope them.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 in zwart-wit op de zaterdag, vroege zaterdagavond was het altijd, geloof ik. Bij de vaaraat, heb ik nooit vergeten. Ja, Roll Hyde met Gil Favor en Rowdy Yates. En, en die kok, weet je dat nog? Wishbone? Wishbone, ja. Ja, dat waren ze. Ja. Ja. Ja. Dat ik het allemaal nog <laughs> weet, zeg. Niet te geloven. Je ja. ja. ja, dus, hebt een ijzersterk geheugen, zeg. Ja, nou, vreselijk gewoon. Maar... Ik word er wel eens moe van. Ik word moe van mezelf. Frankie Lane zong het. En dat was het pseudoniem van Francesco Paolo La Vecchio. Ja, met zo'n ja. naam kom je. Nou, ik moet Heb dat je zeggen. Alweer? Met zo'n naam kom je er ook niet. Nee. Dus uh, Frankie Lane dan maar. Hij werd geboren op Ch in Chicago op 30 maart 1913. En hij overleed in San Diego op 6 februari 2007 ja de raad geworden er nog. Oh. Jongen, een van de meest succesvolle en invloedrijke Amerikaanse zangers uit de 20e eeuw. Zijn bijnamen zijn onder andere uh, Mr. Rhythm, Old Leather Lungs en Old Man uh, Jazz. Juist, inderdaad. Wereldwijd verkocht hij ongeveer uh, 250 miljoen grammofoonplaten. En hij had natuurlijk uh, nou ja, een heleboel grote hits. Deze man, jawel. Uh, hij had een heleboel grote hits. Uh, Do not for sake me. Oh my darling, waar kwam dat ook weer uit? Dat weet ik niet meer. Nou, oké. Okay. In ieder geval, uh, hij had uh, best wel heel veel uh, grote hits. En hij was actief. Van 1937 tot 2005. Jawel. Frankie Lane dus. En uh, we gaan door met... Uh, een wat aparte plaat. Jawel. Maar ook weer een artiest in het licht. is Falco. En dat heet Rock Me Amadeus. De grote het was in, der großen war in Wien, war Vienna, waar hij alles de in de natuur, toch wo alle alles En Er hatte kan men, dan me men, dan kan men, was kan men, dan kan men, dan kan men, dan kan men, dan kan men, dan kan men, war kan men, dan kan men, dan kan kan men, dan kan men, dan kan Het was om um 1780 en het was in Wien. Nu no plastic money en die mooie banken gegen ihn. Woher die schulden kamen, war wohl jeder Mann bekend. Er war een man der Frau und liebten seinen Punk. Er war een superstar, er was superpopulair. Er was zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war een Rocky-Doll. Und alle suften hoopte Captain Rock, me armband Dat was uh, Rockmeer Amadeus, dat was Falco. En uh, Falco die werd geboren op 19 februari. Uh, dus uh, weten jullie dat vast, uh, Cheryl en Dolly, voor uh, 19 februari. 19 februari 1957 werd hij geboren. Maar hij overleed op, uh, in Puerto Plata op uh, 6 februari 1998. Oostenrijkse uh, rockmuzikant die in de jaren 80 een aantal hits had. Ja, dat klopt wel. Uh, Falco studeerde in Wenen aan het Conservatorium. En na het Conservatorium werd hij bassist in de hardrockgroep. Uh, hey, wat staat dat nou allemaal weer? Wat een rare naam hebben die mensen nog wel. Draadiwaberl. Of zo. Dra ja, ja, ja. Het is hardrock, Ruud. Het ja, hard draad. Dra dra dra <lacht> no, hij brak in 1981 door als solo-artiest met de internationale hit. Der Commissar. En het vervolg op dat succes kwam uh, nadat hij in 1985 ging samenwerken... Ja, zie je wel, gaat het toch goed. En in 1985 ging hij samenwerken met het uh, Nederlandse productieduo uh, Bolland en Bolland. Ah. En de samenwerking verliep niet altijd even vlekkeloos. Uh, aangezien Volko soms dronken of stoond was, of stronken, dat is allebei... <lacht> en helemaal niet kwam opdagen <lacht> bij een afspraak. Maar goed, deze hit, dat uh, het film Amadeus uh, uit 1985 84, schreven bolland en bolland voor hem het nummer Rock Me Amadeus. En dat hoorde u zojuist, dus inderdaad. En hij was wel dus zegemaakt dronken en stoont. Nou ja, als je het allebei bent, beest dronken. Ja, ja, ja. Ja. ja, waarschijnlijk ook de naam van die... Uh... Rock, hard rock band verzonnen, hè, die jij niet uit kan. Dra Daar moet je stronken voor zijn. Ja, Daar moet je stronken, stronken voor zijn, ja, dus ja, we, we zijn draad, hier veel te nuchter. Draad, wapen, <snescoughs> wapen. <hums> nou, ik weet het niet. Val wel. <skluence> <hums> <hums> het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Beb Bebswe Zweris, dames en heren. Dat is tenminste een naam die je kan uitspreken. Kijk, dit ja. is gewoon, je naam bent een naam. Dan hoor ik Jansen bent of zo. Dat is makkelijk ja. uit te spreken, Maar draad die... In het geval van een dan toch maar gewoon Zweris erachteraan. Ja, vind ik wel. Twee leerlingen van het Hoofdvaartcollege in Hoofddorp... hebben de inspiratieprijs Tiny Houses gewonnen. Helen Michaelis van de lokale politieke partij 1 Haarlemmermeer... ...rijkt de prijs vanmiddag aan de beide winnaars uit in het cultuurgebouw. De leerlingen krijgen de prijs voor hun inzet... ...en creatieve ideeën over wonen in zogeheten tiny houses. De twee maakten de kleine huisjes op schaal... ...en lieten deze beoordelen door een deskundige jury. Het idee van die jury is dat leerlingen die met de meest creatieve oplossingen komen kunnen leiden tot het realiseren van tiny houses... met een oppervlakte van 16 vierkante meter. Fractievoorzitter Hans Spijker van 1 Haarlemmermeer... was kort geleden initiatiefnemer van een motie... voor een nader onderzoek naar de realisatie van tiny houses... om het gebrek aan sociale huurwoningen te helpen bestrijden. Grote meerderheid van de gemeenteraad stemde voor die motie. Het pluspunt Zandvoort is op zoek naar klussers voor het project Langer Zelfstandig Wonen. De klussers zullen hun werkzaamheden vooral in en rondom het huis de klusjes uitvoeren. Volgens pluspunt Zandvoort gaat het om simpele aanpassingen die het wonen voor ouderen of chronisch zieken makkelijker en veiliger maken, zodat zij langer thuis kunnen wonen. De klussers zijn niet langer bezig dan een paar uur. De werkzaamheden zijn niet te zwaar, te gevaarlijk of te ingewikkeld. Het pluspunt zoekt dan ook vooral klussers die samen met de klant... naar de beste oplossingen zoekt. Ook zoeken klussers mee bij de aanschaf van materialen... of beoordelen het wanneer er toch een professioneel bedrijf bij moet komen. De welzijnsorganisatie vraagt, de klussers, die vraagt om klussers die zorgvuldig kunnen werken... en affiniteit hebben met ouderen en chronisch zieken. Dat is dus het pluspunt in Haarlem... Afgelopen zaterdag hield de politie in Haarlemmermeer een automobilist staande. die wel een hele bijzondere lading vervoerde. De man had als verrassing voor zijn vriendin. zijn auto volgeladen met ballonnen. Hierdoor had de automobilist geen goed zicht meer op de weg. Nader onderzoek vond de politie nog een passagier. onder de ballonnen in de auto. Omdat de bestuurder te veel gedronken had, heeft de politie procesverbaal op moeten maken. De nieuwe... <laughs> de nieuwe kwakelbrug in Heemstede voldoet op zich prima. Sinds de smalle hoge brug is vervangen door een veel lagere en bredere ophaalbrug... maken veel meer leerlingen van Hageveld gebruik van deze route naar en van school. Maar een paar aanpassingen zijn toch wel gewenst... constateert het bureau Advin in een evaluatie... Een aantal daarvan is inmiddels ook al uitgevoerd... zoals het beter zichtbaar maken van de paaltjes en ledverlichting. Ook is een paaltje neergezet bij de Nijverheidsweg... en is de zichtspiegel op de hoek daar beter gericht... zodat de fietsers en bestuurders elkaar beter kunnen zien. Wat de bewoners van de Mootsoortkade hadden geopperd om een hekje neer te zetten... om de snelheid te remmen voor de fietsers uh, die van de brug afkomen... dat gaat niet gebeuren, want de brug moet immers ook toegankelijk zijn... voor scootmobielen en bakfietsen volgt de gemeente daarmee het advies van Advin. Maar de Kwakelbrug in Heemstede voldoet dus prima. Er was vorige week zaterdag een aandoenlijke ontmoeting... Euh, nee, vorige week donderdag een aandoenlijke ontmoeting... tussen de zandvoorter Willem van der Sloot en een paar herten. De hertenfluisteraar die zich al jaren inzet voor het welzijn van de dieren... stond vorige week aan het eind van de middag voor het eerst bij hem thuis... oog in oog met zijn lievelingsdieren... Ze hebben me gevonden, al dus een uitzinnige Van der Sloot. Omdat Van der Sloot zo'n beetje alles vielt, filmt van de herten... heeft hij ook gefilmd dat hij ze weer netjes terugleidde... naar de waterleidingduinen. Hij wil geen ongelukken en dat is ook te zien in de video. Hoe blij hij ook is met de ontmoeting... de reden dat de dieren voor zijn huis staan... heeft volgens Van der Sloot een zorgwekkende achtergrond. Het zou namelijk vooral komen omdat ze zich opgejaagd voelen... op dit moment door honden in het gebied. De gemeente heeft de laatste weken een hondenbrigade ingezet om de dieren in de duinen te houden en zo te voorkomen dat ze het dorp inlopen. Van de sloot was dus wel blij met de ontmoeting dat ze hem hadden gevonden, maar blijft alarm slaan. Hij spant zich er bijzonder voor in en gaat daarvoor ook uh, eens kijken. Hij, gaat de gemeente, hij wil de gemeenteraad in. Voor ons denk ik belangrijk om te weten: hij doet mee aan de verkiezing en staat vierde op de lijst voor de sociale partij Sociaal Zandvoort. Tot zover het regionale nieuws van half twee. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Op wat sluierbewolking na is het vandaag op de meeste plaatsen zonnig en droog. In het zuidoosten is er meer bewolking en in Limburg kan er vanmiddag en vanavond... af en toe wat lichte sneeuw vallen. De maximumtemperatuur ligt rond plus 1 graad. En aan het eind van de middag zakt de temperatuur weer snel onder nul. Er staat een matige oost- tot noordoostenwind... Komende nacht is het helder en koud met minima tussen min 4 tot min 8 graden. In het noorden is het nagenoeg windstil. Elders staat er een zwakke tot matige noordoostenwind. Woensdag overdag is er veel zon. Tegen het eind van de middag neemt de bewolking in de kustprovincies toe. Neerslag wordt daar niet of nauwelijks verwacht. De middagtemperatuur ligt dan rond de... Twee graden. De wind komt uit uiteenlopende richtingen en is overwegend zwak. Tot zover het regionale weerbericht. Bijna regionaal. <kijf> het, het gaat twee dagen vries, hè? Ja. Is het slechts twee dagen? Ja, dat weet ik niet. Het drie? Nou ja, goed. Ja. In ieder geval, ik heb gehoord dat in Friesland de regionen hoofd alweer bij elkaar zijn. Dus uh, <hijf> ze willen het voor de week in de 11 steden toch... Ja, ja. Nou, of dat gaat goed... Ja. Moeten ze toch het landje zonder laten verlopen ja. in die steden, lijkt mij? Dat was het. Zie je hem dan voort? Het liedje van de zijking. Op zie je hem dan was een mooi liedje. Chai Coltrane, ja. Een ja. heerlijk spektakelstuk. Ik dacht voor degene die, uh, die na de lunch nou staan, op de hand staan af te wassen. Ja. Kan je lekker meeschreven, voor wie het zich nog herinnert. Ja. Nou, ik ken het niet eerlijk gezegd. Ik ken haar natuurlijk alleen van uh, Go Like Elijah. Ja, ofzo, ja, ja. Dat, dat was haar hit. Maar dit keer. kende ik niet. Ja. Dit kende ik niet. Maar het wel mooi. The oh, Wheel of Life, Life. Ja, ja. Mooi stuk. Chuck ja, Coltrane die in 2014 nog uh, in Nederland heeft opgetreden. Toen was, toen was ze 65. Zo. En er gaf ze negen concerten. Waaronder andere in Hedon in Zwolle en Luxor in Arnhem. Het is niet geloof. Dus ze is nog steeds bezig. Ja. Woont weer in Californië. Nadat ze een tijdje in Zürich heeft gewoond. Okay. En, uh, misschien gaan we nog meer van haar horen. Ja, je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Maar uh, de volgende, die treedt niet meer op. Want. Nou, die is dood. Sterfdatum ja. vandaag. John. Ja. Het is zijn sterfdatum vandaag. 6 februari ah, 2011. Het in het licht. Ja joh. Weet ik we wel. Oh. Gary Moore. Oh. Used to be so easy.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 Op 4 april 1952. En hij overleed op 6 februari 2011. Dus hij is... Uh... Nou... Ja, net geen 59 geworden eigenlijk. nog hmm. hoor. Moore werd geboren als een van de vijf kinderen... van uh, de plaatselijke concertpromoter Robert Moore. En de huisvrouw Winnie Moore. Ja, ja. Oh, Winnie Moore was niet Winnie de Poe, hè? Uh, dankzij het beroep van zijn vader groeide Moord op met het luisteren naar muziek van eerste bands. Uh, live spe uh, live spelen en country, rock en popmuziek uit die tijd. In 1958 stond hij op zesjarige leeftijd voor het eerst op, gekleed in een korte broek. en staand op een stoel om bij de microfoon te kunnen. Ja, dat is ook dream, hè. En hij zong samen met de showband. Uh, een nummer dat Sugar Time heette. Nou, hij is ook nog lid geweest van Tin Lizzy, dat weet u ook nog. En dit was een grote solo-hit van deze meneer, namelijk Still Got the Blues. Nou, ja, het, het is weer zo'n dag, hè. het hele programma is weer gevuld met artiesten in het licht. Uh, en dit, dit is er ook een. Ja, ja. Ik vond het zelf geen reet aan die plaat, maar goed. Die zagen er ook niet trouwens, maar heel veel dames waren gek op hem. Rick Astley. Ik kan me nog wel herinneren als ik toen de tijd zei dat ik er geen moer aan vond op die plaat. Alles ruzie kreeg met, met veel dames. Ja, maar het is wel een lekker ding. dat kan man dan nog relen. Ik vind het gewoon, ik vind niks. En nu ik het weer, of vind ik het nog niks. Richard Paul, Rick Astley. Uh, hij werd geboren in Newton-le-Willows. En uh, dat gebeurde op 6 februari. 1966 een Engelse singer, songwriter, muzikant en radiopresentator. Hij is vooral bekend geworden natuurlijk van zijn debuutsingle die u net hoorde, Never Gonna Give You Up. En 1987, die uh, nummer 1 werd in 25 landen. Ja, ben ik zeker de enige geweest die er niks aan voelt. Uh, uh. Waaronder waar <laughs> Nederland. Andere hits waren onder meer Whenever You uh, Need Somebody... When I fall in love and cry for help. Help! Uh, Ashley is de enige mannelijke solo-artiest. van wie zijn eerste uh, acht liedjes allemaal in de top 10 in de UK stonden. En in 1993 had hij ongeveer 40 miljoen platen wereldwijd verkocht. Nou, jongen. Ja, het is toch allemaal wat dat je dat ja, nog weet. Dat ja, je dat ja. allemaal hoort eventjes... Ja, het is allemaal niet te geloven. 40 miljoen. Ja, het is ongelooflijk. En uh, weet je wat het, het ergste is? Het was de laatste plaat voor vandaag, dus ik kom aan één artiest in het licht gewoon niet meer toe. Nee. Wie was het? Het was uh, Carl Wilson, een van de Beach Boys. Ah. Volgens mij is het zijn sterfdag. Maar misschien dat we die morgen nog wel even kunnen draaien. Je weet het maar nooit. We oh, ja. zou morgen niet zoveel zijn. Doen we morgen nog even. Maar het is tijd, we moeten eruit. En ik vind het zonde om. Het is een heel mooi liedje. En ik vind het zonde om het halverwege te moeten afbreken. Dus dat gaan we niet doen. Nee, dan moeten we het gewoon te goed houden. Ik hou het even te Morgen. Maar, morgen misschien wel. Ja, en uh, dat betekent dat we. Het, weer, het is weer klaar voor vandaag. We hebben het weer helemaal gehad. Uh, we gaan weer even lekker de vrieskou in. Oh, ik vind dat lekker. Het zou bijna een uur gaan lopen. Doe het niet, maar het zou bijna doen. Ja, <lacht> bijna hè. Het. Nou, ik moet ver genoeg lopen. Helemaal lopen van jouw auto naar de trein. En dan weer eh, van de ene trein naar de andere trein. En dan, weer van de, en dan weer van de trein naar mijn scootmobiel. Nou, jongens, het oh, is... Oh, he, joh ik loop wat af. Stappen tellen, zo. Nou. <lacht> Lijkt me zo, dat dat zo teleurstellend is. Dan kijk je, 500 stappen. hier, alles. <lacht> Ik heb zo'n ding gehad, maar ik heb, uiteindelijk heb ik hem eraf gegooid. Ik vind het mooier geweest. Hey, Bep, ik vond het weer gezellig met je. Ik vond het ook leuk, Ruud. En uh, ga, ga vooral even op Facebook kijken, hè, op die pagina Nostalgisch Haarlem. Dat is Nostalgisch leuk. Haarlem ga ik eens even opzoeken. Ja, en dan moet je in die, in die map die er staat, dan moet je dan even zoeken. Er staat een zoekknop yes. op het de, op de ding, en dan moet je daar je naam van je zusje in. En dan krijg je superleuke foto's te zien. Leuk. Hele kleine hele, hele, hele, hele, hele, foto's van een heel jong meisje nog. Dat is ik leuk hoor. Geweld. Ik herinner me haar, ik ga het terugzoeken. Ja, <laughs> dat moet jij toch allemaal weten. Nou, niet alles, maar het nee, nee. grootste deel wel. Hele leuk, Tim Brug, ga ik doen. Oké. Okay. Nou, bedankt voor het luisteren, dames en heren. Uh, uh, da Pff, zeg ik het weer fout. Uh, Geachte. <laughs> ik zou toch gewoon, dames en heren, blijven zitten. Geachte luisteraars, hartelijk dank <laughs> voor het luisteren. Ja, maar dan krijg ik van de directie op mijn kop dat ik niet genderneutraal ben. Oké. Okay. Maar ik heb er ook maling aan, dames en heren. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Dames en heren, gezamenlijk mensen. Ja, ik hoop ja. dat u een gezellige dag heeft verder nog. En uh, uh, ik zou zeggen tot morgen. En Web zegt tot donderdag. Tot, en tot donderdag dit donderdag weer. Donderdag toch? Oh, donderdag. Ja? Oh ja, we moeten nog steeds onze dolly missen. Ja. Nou. Ik ik weet dus, uh, anders horen we het wel. Ja. Nou, en we gaan er gewoon uit dat je er donderdag bent. Gewoon. Hartstikke leuk. Oké. Okay. Hey, uh, fijn allemaal. Tot ziens. Dag. Tot dan, dan.